Busy. Busy. Hey. Ah, yeah. Doe het voor me, doe het laag Het is niet moeilijk voor je, doe het traag Traag, traag, traag, traag, traag, traag Voet, voet, voel het voor me, voel het aan Proeven zal zo je zoete laag Laag, laag, laag, laag, laag, laag Doe het goed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 Je bent zo fanatiek. Tik tik, tik, tik, tik, tik. Fanatiek, tik, tik, tik, tik, tik. tik, fanatiek, hey. fanatiek. opiek. Ah, ja. Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je. Doe het traag. Traag, traag, trap, traag, trap, traag. Oh jee. Yeah. Voel het voor me, voel het aan. Troeven zal zo je zoete laag. Laag, laag, laag, laag, laag, laag Oh nee. Yeah. Doe het het goed,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 Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag, laag, lach, lach, lach, lach, lach. Doe ik het goed? happy, papi, papi, papi, papi, papy, doe ik het papi, happy, papi, papi. Papi, papier, papi. Papi, papi, papp, papi, papi, papp, papi, toe ik het goed, papi, papi, papi, papi, papi,